Goedemorgen, ik ben Dio en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je een nieuw paspoort of ID nodig hebt, moet je op veel plaatsen maanden wachten. In sommige gemeenten wel drie maanden, in Den Haag bijvoorbeeld, heeft het AD uitgezocht. Ook voor rijbewijzen wordt de wachtrij steeds langer. Het komt voor een deel door de oorlog in Oekraïne. Gemeenten hebben hun handen vol aan het inschrijven en helpen van Oekraïnse vluchtelingen. Maar ze zijn ook druk met vragen van inwoners over de hoge energierekening. En gemeentes moeten een hele hoop coronahuwelijken inhalen. Rusland blijft ontkennen in Butscha burgers te hebben vermoord. Dit weekend kwamen beelden naar buiten van Oekraïners die daar dood op straat lagen. Sommigen met hun handen vastgebonden. Volgens Rusland is het allemaal door Oekraïne in scène gezet. Maar er is steeds meer bewijs dat Russische soldaten het wel hebben gedaan. Zo zijn er nieuw opgedoken satellietbeelden, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Ruim voor de Russen vertrokken lagen er al lijken in de straten... die nooit zijn weggehaald tot Oekraïnse troepen uh, dat stadje binnentrokken. daarnaast hebben we inmiddels natuurlijk onafhankelijke waarnemers. We hebben journalisten van over de hele wereld gezien... een overdaad aan foto's en video's. De president van Oekraïne geeft vandaag een toespraak bij de VN. Hij zegt dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Steeds minder mensen willen slager worden. Er zijn nu 1700 slagerijen in Nederland. Maar de meeste eigenaren zijn ouder dan 50. Jonge mensen lopen dus niet echt warm voor het vak. En daarom trekken slagers deze week lang scholen... om kinderen alvast enthousiast te maken. Ik ben de slager uit Akkeren. In dit half uurtje dat ik uh, ga vertellen, vertel ik over wie we zijn, wat we doen en wat het slagersvak zo leuk maakt. Want het is veel meer dan alleen maar een koe of een varken in stukken snijden. Het vak van slager is nog niet aan iedereen besteed. Nou, ik heb zelf ook dieren, dus ik vind het wel een beetje zielig. Ik vond het heel interessant, maar zelf slager worden, daar kan ik denk ik niet zo goed tegen. Want ik kan niet heel goed tegen bloed en zo. Ja, dat is dan wel een probleem, hè? Ja. Het weer bewolkt en regenachtig en er gaat of 11. Vannacht wordt het droog, morgen weer een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je een dik kwartier vertraging tussen Maarse en knooppunt Oude Rijn. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Man decides after 70 years That's what it goes there for Is to unlock the door While those around him criticize and sleep and through a fractal On that breaking wall I see you my friend And touch your face again Miracle But we're never gonna survive unless we get a little. A little. Rijstleider Jaap. Nou. Goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Jaap ja, heeft bij een uh, Chinese uh, restaurant gewerkt als uh, rijstleider. Ik moet even pardon, pardon. met deze <laughs> heerlijke. Je, je weet dat je niet met een volle mond mag praten, ja. hè? Ja, is, uh, gebak, hallo, gebak hallo. Bak van uh, ja. Jimmy Turner. Jimmy ja. Turner, Frank, heeft gebak gehaald en het is zo... God schuurlijk lekker. Nou, ik Kan lekker koken die Jim. Nou, nou, nou, nou. Maar luister jongens, het is maar twee uurtjes per week uh, deze kansloze show. Maar ik ben inmiddels met vijf kilo aangekomen. Dat is allemaal <laughs> <laughs> omdat jij vierkante gevulde koeken meeneemt, ja. jij taart. Maar je hebt wel. Massen. En ik, omdat ik niet beweeg. Maar dat bij, jou was, zie, ja. bij jou zie je ja. het. Bij mij zie je het bijna niet. Heen. Nee. Nee, nou, ik moet vanmiddag ook nee. weer even uh, hardlopen. Een beetje, een stukje wand. Nou, ik ben niet van het hardlopen, maar als, hardlopen... Maar als ik jou zie lopen, gaat het best. snel. Ja, ik heb wel een forse tred, maar ja. ik ben niet van het hardlopen, ja. Nee, ik en, je hebt geen ginpies. Nee, nee, ook niet. <laughs> nee, maar ik ben het, net behoorlijk. bewijs dat het allemaal dingen zijn die je niet nodig, nodig hebt. Om, ik wat wil. ik wel een vrolijk gezicht vind. Ik zag net ook eens zo'n zo kippetje lopen op de Gerkenstaat. Het zijn met die, die hard lopen. Ja. En uh, die hebben dan van die braille broekjes aan. Ik vind het altijd een eclatant succes. Oh, dat bedoel je? Ja, ja, ja. dan moet ik toch Smeer wel prik. vaak alles nou, bijzetten het... om geen mm. stoepranden te rammen. Ik vind het wel leuk om mannen zoals jij een uh, uh, Middle aged men in Lycra... en dan te zien lopen met herenschoenen <laughs> in 30 kilometer... en dan thuis komen met bloed in je schoenen. Dat is ook goed. <laughs> ja, nou ja, daarom doen niet veel mensen dat. <laughs> nee, nou, ik ben, uh, ik ben uh, uh, van uh, vorige week geholpen aan mijn, mijn meniscus. Het ja. was bij... Uh, heb ik het nu verteld nog? Vorige week? Nee, maar ga gerust wel. Dat is een interessant verhaal. Dus ik zit daar oh. bij, die, bij, die, bij die arts. <laughs> We zitten bij die arts in het, bij het Bergman Kliniek. En uh, die zei, ja, ja, ja, ja, uh, ja. We kunnen er eigenlijk weinig aan doen. Hij zei, weet je wat ik doe? Ik, ze, ik zat al... Uh, Blade Runner. Want die van die blades. Een, een, een prikje in doen. Ik zei, nou, een prikje. Dus, uh, dus die loopt naar een kastje en haalt er zo spuit uit, zeg. Grote jongen. Grote jongen, jij, niet, jij niet kijken, kijken? jij niet kijken. Ja wel, natuurlijk. Ja, kijk hoe die erin gaat. Ja, oh, Dat vind ik niet zo fijn. Nee, ja, vind dat vind ik vind... niet zo. Nee, nee, ik wil niet bij. Jij bent een van de weinige mensen die ja. gewoon kijkt als ja. er een naald in je lijf gaat. Nog sterker. Maar als je, als je... Ik... kijkt wel achterom als je naar nou, de wc bent geweest. Dat snap ik. Maar je... ik kijk dus niet als er een naald in gaat. Ja, ja, dat vind ik boeiend. Echt waar? Ja. Kijken hoe die dat doet en hoe ver die erin gaat. Ik denk die komt er aan de andere kant uit. En nu nog wel. Ja, dat werkt goed, jongen. Maar wat spuiten ze dan in? Uh, Cortisonen, ja, ja, ja. Ja. En uh, nou ja, het, werkt, het schijnt een maand of drie, vier te werken. En het zou ook kunnen dat, dat, uh, dat die meniscus daarvan uh, redelijk opknapt. Dus, uh, nou ja. Interessant. Hoe uh, ja. Ja. Ja, kom jij een meniscus? Van sport van sporten in sport. Van het hartlopen. denk ah, okay. En van ouder worden. Dat dus bevestigt wel weer mensen dat hardlopen niet goed is voor een mens. Hardlopen als je is ook gewoon niet lekker goed. doorwandelt is het ja. goed. Genoeg. Maar dat dreunen is niet goed voor je gevoel. Nee. nee, wij zijn er niet op. En trouwens, dan hadden we hoeven gehad. Als <lacht> hard hadden moeten lopen van ons rivier. Nou, ik heb wel mensen gezien, ik weet niet of even anders, maar ik heb wel dames gezien naar de, naar de, de voetmevrouw. Ja. ja. Dat is wat voor het is heel sloffen mij. Dat heeft echt niet naar kijken. Heel sloffen. Heel sloffen. Ja. Daar had komt vroeger, ook. Daar ik komt had vroeger, ook. Uh... Ja, ik had vroeger een collega met elkaar. Die vrouw die liep op de blote voetjes uh, door het pand. Dat is heel alternatief natuurlijk bij het publiek om op. En die vrouw had inderdaad een beetje meer vrouw, etmaalklik. Nou. Uh, Lekker gebakje. Ja. Heerlijk. Mm, die, had, die noemde ik altijd. Die hoorde alsof die op naaldhakken aankwam als ze over een uh, harde vloer liep. Je die had zoveel eelt dat je gewoon. Klak, klak, klak, klak. Ah, oh, en die noemden wij de eeltklomp. Ja, nee, maar dat is dan ook. Terecht, ja. ik bedoel. Hoe nou, kun je dat een... anders noemen dan? Maar je kunt toch even naar, naar zo'n mevrouw te gaan en dat even laten wegveilen? Nou, ja, ik, vind dat het zo, um... ik vind dat zo goor. Ja, ik vind het heel smerig. Het en, een, en, een... Nee, ik had, ja, sorry? Nee, nee, nee. Gaan ik, had, is... ook, ik had een eigen bedrijf en toen was er ook een, een vrouw die daar, dat deed op blote voeten. Ik zei, nou, nu is het klaar. Dat doen we dus niet meer. We gaan gewoon op schoenen lopen. En dat het is hier blote voeten lekker op het strand. Ja, ja maar, meneer, maar meneer Lachman, dat is aantasting van mijn journalistieke vrijheid. Ja. Van, van, van mijn welzijn. En dan heb ik zoiets, nou, dan doe je lekker buiten. En ja. dan uh, moet je een andere baan kiezen. Ik had er, ja. Je bent een uh, hele goede baas, als ik het uh, zo hoor. Ik, uh, ik ben een hele goede baas, maar sommige uh, dingen moet je niet doen. Uh, ontslagen. Oh ja, waarom? Ja, ik had uh, eelt op mijn voeten. Dat is <laughs> zoiets. Bij UWV. Maar ja. Sommige mensen vinden het gewoon lekker. Ik had, ik, had, ik had een mannelijke collega ook. Die liep alleen maar blote voeten. Behalve het sneeuwde. Dan trok je teenslippers aan. Ja. Maar die had ook een soort... Die kan gewoon over, over brandende... Uh, weet het, uh, die kan, nou ja, als je dat maar lang genoeg doet op blote voeten... dan heb je een soort weerbaarheid. Niet, uh, ja, precies. Maar dat is natuurlijk, ja. Uh, want je hebt de witte, uh, de witte, is, indi witte ja. Indiaan. Hè, de, uh, Jave heet die op het dorp. Ja, ja. Die, heeft, die loopt alleen maar op zijn ja. beerkestokjes. Hé hey jongens, ik heb uh, goed nieuws voor, uh, voor ZFM. Oh? oh. Uh, TV wordt, uh, is uitgebreid met nieuwe programma's. Zo. So. Nou. Wie van de drie? <laughs> nee, dat, dat dus weer niet. Oké. Okay. We hebben Wil Wil wel. Ja, tuurlijk. Met uh, Wil Luik en Ga. Hartstikke leuk. En dat zijn uh, allemaal kleine, korte, leuke, uh, mm -hmm. leuke dingen. We hebben uh, veel van dingetje. Dingetje doet. Dus ik dus noem een... Het voelt, voelt als enig nepotisme. Ja, maar. Ja. Altijd reuze mee. Maar je, ja. gewoon, je hebt gewoon een je, je je bak met leuke filmpjes uit je archief ge, uh, uitgestort over ZFMGer. Hulde. Jawel. Ja, ja. uit de applaus. Allemaal Zeker. leuk. Ja. Dus uiteindelijk wat te zien ook op uh, kanaal 40. Heb jij niks? Uh, en 1300 Ja, wel, maar niks waar, waar je niet voor opgepakt kan worden. <laughs> maar je hebt niks te liggen. Wat denk je dat ik aan videomateriaal heb liggen thuis? Nou, een, een, een kilo of ja, 80. Ja, na, na 35 jaar bij de publiek omhoog ja. hebben gewerkt. Ja, maar dat kunnen we niet allemaal uitzenden. Kan niet uitzenden, nee, dus dat is jammer. Je moet toestemmige vragen, ja. gedoe, en de nee, mensen doen zetten, we niet. Nee, dat gaan we niet doen. Wat voor muziekje gaan we draaien, we ja. gaan, Ik heb een heel mooi muziekje. Vertel. Uh, van uh, een, uh, een leuke artiest, maar hij loopt vast. Ach. Dat is raar. Oh nee, ik zie het al. Ben je er klaar voor? Ja. Kom niet maar. Alles. Ja, ik, uh, hij staat open. Nou. Ik, uh, en dan moet jij het volumeknopje even... Ja. Uh, Bij mij staat alles. Jongens, ik leg het nog één keer uit. Bij mij staat alles open. Geboren 23 november 1898 te Amsterdam. Pardon? Wat is dit ah, nou? Dekenaar. We zijn gehackt. <laughs> ja. Juist. Pot dop nou. Ja, dat... Het is toch wel erg ook, hè? Oh die ondergezet ja. van de Ben Kramer Die 30 landen. Heel God, erg. Ja, we hebben het even over, ben, we hebben even over Ben Kramer. Over Ben Kramer. over Ben Kramer, ben ben ben, geen ja. aardige man. Ja. En niet ja. over veel Collins. Maar goed, we gaan door. Nee, ja, net, ben, ben, ik ben. zei altijd ik Ben Kramer Toen zei hij: nee, dat ben ik. <lacht> <lacht> dus. Uh, ik Kramer. Man. Wat, wat, wat uh, Bijzondere man. Dat heeft ja, ook ja, een ja. betekenis? Kramer. Kramer. Kramer? Ja, Mars Kramer. Miskramen. Tuurlijk, miskramen. Hé hey jongens, uh, even wat lokaal nieuws. Uh, ja? Afgelopen week is natuurlijk De Lip gestopt. Uh, ja. ja. Dat was nogal wat. En ja. uh, 1 april hadden ze, en uh, dit vond ik wel heel grappig. De Lip gaat door, <laughs> digitaal. Ja? Ja. <laughs> ik hey, ik was nog even op de receptie donderdagmiddag bij uh, De Lip, van Lip ja. en Hoven. Uh, nou ja, ik, ik hoop dat hij, uh, want hij is natuurlijk niet super gezond meer helaas dat hij nog toch een aantal jaren van zijn leven kan blijven genieten... buiten de ijzerhandel om. Het zal moeilijk zijn na 56 jaar. De winkel... Wat gaat er gebeuren met Pandje? Ja, volgens vooralsnog uh, niets anders dan nu. Het, uh, daarboven blijft het bewoond en het Pandje zelf qua winkel geen idee. Ik denk dat het voorlopig ongemoeid... Uh, blijft... Er staat nog heel veel spullen in. Ja, ja. Wordt, er, wordt het opgekomen? Ja, ik, ik denk opgeven. dat er wel iets mee... Moet er moet wel iets mee gaan gebeuren. Ja, dat je kan ja. ja. niet de deur dicht doen en die blikken verf laten staan. Nee, hij zal het misschien inderdaad online... Anders wordt het een soort tijdcapsule, wat op ja. zich ook wel interessant is. He? Ja. Uh, Café Het Mandje op de, op de Zee Dijk was een soort tijdcapsule. Ik weet je, je dat kent. Op nee, Dijk, het nee. Café Het Mandje... Dat is het eerste uh, café van Bed van Beren. Dat was de eerste openlijke lesbienne. In, uh, en die deed dan de Hartjesdag op de Zeedijk. Waarin ja. mannen met mannen konden dansen verkleed. En dat café dat bestaat wel ik weet niet, echt heel erg lang. Ja, en op een gegeven moment is het dichtgegaan. Omdat Bed kwam te overlijden. Haar zus die woonde erboven, die is er boven. Het café is gewoon dichtgegaan. Maar ik denk misschien wel 30 jaar of zo. Maar echt wel een lange tijd. Ja en uiteindelijk is het weer mensen komen op nou uh, een keertje open gooi via familie en er is dus iemand weer met de sleutel dat café open gedaan en dat was gewoon <laughs> moet je voorstellen dat is een soort Naar 30 jaar ja. na 30 jaar gewoon een beetje stof van de ja bar. ik heb daar wel wat mee maar dat soort dingen ja. ik, ik hou daarvan. ja ik ook ja ik vind dat fantastisch ja er zit namelijk een ziel in zo'n uh, pand hè die ja. winkel ook maar dat je weggelopen bent en uh, dat de winkel achtergelaten is en dat er gewoon eigenlijk gewoon de tijd is stilgestaan ja. en, je, komt, en je, je pakt het weer op ja ja, oude westenplaatsen ja, uh, hebben we ook. Oude, oude plaatsen in Amerika heb je ook nog een paar van die pandjes staan. Ja, dat is geweldig. Oude, oude ghost towns. Maar ik ja. was, uh, afgelopen weekend was het volgens mij in de bijlage van de Scheler Raaf... oftewel de relbode, al known as de Telegraaf... dat uh, nou, het fenomeen waar we het nu net over hebben de, van de, de oude kroegen... dat dat uh, dreigt te verdwijnen, maar toch zal het niet helemaal verdwijnen... is de verwachting, juist omdat soort mensen... die dat op een gegeven moment toch de waarde daarvan beginnen in te zien... Ja. En zo'n tent of willen behouden of weer nieuw leven willen inblazen. Wat volgens mij ja, een hele goede zaak Ik, ik zal mijn, mijn dochter werkt bij Ubuntu. Hè, die strandtent. Ja, daar is het lekker geïnst is Ja, dat is heel goed. Ja. Maar uh, dat is best ook een hip tent. alle jonge mensen. Dat personeel. Daar gingen ze met z'n allen in de afloop van... Uh, dat ze gewerkt hadden. wilden ze er even een biertje gaan drinken in het dorp. Nou, alles was gesloten. Toen zei, toen zei mijn dochter... die nou, ging als met papa een keer mee naar het wapen. Laten we het wapen gaan. Ja. Nou, dat is echt niet een tent voor uh, jongeren van... Uh, nee. 20 zinnen. En die kwamen binnen, man, die bij de tijd hun leven hadden. Er dus zaten twee van die oude zandvoorters aan de bar ja. met zachtgerijnig hoofd. En we een goed gesprek en leuk. Wat is dit nou, weet je wel? Ja. is ook een soort herontdekking van die jongeren. Dat het Bruine Café gewoon een hele toffe plek is. Waar je gewoon wel ja, met elkaar ja, ja. kan lullen. En gewoon ja. een goed biertje kan drinken. En, uh. nou, het is niet in beeld dat het wellicht mede door dezezelfde jongeren... toch niet helemaal verloren zal gaan. Het oude Bruine Café. Omdat, ze, wat jij zegt, precies. Ze daar op enig moment toch... Weet je, het is leuker dan allemaal van die uh, stampende lampen om je kop en... Uh, elkaar niet nou, dat hadden van. wij vroeger, kellen, vroeger toch ook al. De tenten. Nou ja, ik ging af en toe naar de, naar de Boeddha. Dat was voor mij al redelijk erg. Omdat de jongens daar naartoe gingen, maar ik heb me nooit echt uh, op mijn gemak gevoeld in zo'n kennis. Dat blijft natuurlijk. Nee. Dat je jarenlang wil je natuurlijk eerst wil je gewoon wil je heel graag het café in of, of, de, of de bar of de ja. disco en dan ga je erin dan kun je elkaar niet verstaan dan moet je eindelijk een beetje lachen naar elkaar en een beetje ja. op, op oogcontact Duidelijk moet je proberen vermoeid, contact je te maken. Bent. En daarna wil je natuurlijk gewoon heel graag in een café staan waar je elkaar kunt verstaan. Ja. En als je dan lang genoeg getrouwd bent, dan wil je eigenlijk met je vrouw naar disco. En dan wil je er eigenlijk gewoon weer niet verstaan, snap je wat ik bedoel? <laughs> ja. Dus het is een soort circle of life. <laughs> ja, denk je zomaar. Ik heb altijd een hekel aan uh, discos gehad. Het ja. schrikkelijk. Het is niet... ook zo'n zo irritatie ja. dat, je niet kan, dat je niet kan praten en dat je niet kan communiceren nee, met mensen heel irritant en ik heb natuurlijk al jarenlang die drive-in shows gedaan zo in die teringerie ja. en dan uh, ja dan, dan uh, en dan versterkt dat gevoel alleen maar ja. weet je wel dan denk je van nou voor mij hoeft het al niet Maak meer had jij last van groepies soms met dat hoofd Nee. Niks nee, <laughs> nee, met je hoofd te maken. Nee? Oh, een, een <laughs> nee, dat weet ik wel. Je bent een popster en dus je gaat kijken ja. naar die. Ja, natuurlijk. Die nu plaatjes draaien, die Garrick's of weet ik hoe ze allemaal in ja, die... Dat zijn een jongetje met jeugdpuisjes. Daarom die heb ik die 300 de pillen nodig. Ja, maar, maar die... zouden ze het niet verdragen? Ja, Meisjes staan, staan in de rij om zich aan te bieden bij een jongetje van 17 met jeugdpuisjes. Ja. Dat had ja. ik ook met Kapla. laten ja. Hoor. ja, denk ik. <laughs> maar dan <een> bepaald soort. <laughs> Misschien ook niet. Ja. Ja. Ik heb ja. nog die film gevonden met. Uh, van de Bastille. Zet hem op kanaal 40, hè? Zet hem op kanaal 40, dames en heren. Ja, zet hem op 40. Oh, met de redboot voorkwamen. Ja, ja. Dry-out van Kaplaars. Of Jaapie Koper op 1421... 1367. 1367. Slag bij Nieuwpoort. Slag bij Nieuwpoort. Wat gaan we voor muziek luisteren? Nou, we gaan eens even kijken of Paul Simon... niet een hele leuke idee heeft gemaakt. Is die wakker? Nee, hij is niet wakker. Nee, dan kan ik, ik, beter. Net, ik heb hem net gebeld, en lag nog te slapen. Of zal ik Prince doen? Vind ik ook leuk. Ja? Ja. En welke doen we dan? Ja, weet ik veel. Uh, raspberry beret lijkt me lekker. Oké, okay, krijg jij. Raspberry beret. beret. Lijkt me lekker. Gewoon even bij het moment... Ja, lekker. Lekker nummertje, hoor. Op, op, op, op je wenken. Maar in Nederlands is dit een heel raar nummer, hè? Ja. <laughs> je moet hem Dat ook niet veel, willen vertalen. Er zijn veel liedjes in Nederland, heel raar, hoor. <laughs> I, we went riding down by old Man Johnson's farm. I said, now overcast days never turned me on But something about the clouds and her mixed She wasn't too bright But after hell when she kissed me She knew how to get a kick This is the first time make the greatest But I tell ya if I had the chance to do it all again Ja, Prins. En dan heb ik het niet over Prins Bernhard, jongens. En ook niet over Choco Prins. Nee, dan hebben we het gewoon over Prins de Man. <laughs> Die er niet meer is. Um... Die ook weer te veel in, uh, in de gezelligheid heeft gekeken. Zullen we maar goed, het, uh, uh... Even het over sport hebben? Of, uh... Oh, misschien bij Hans Botman. Ja, onze hey, grote Hans, vriend. Oude Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé, hey, goedemorgen jongens. Goedemorgen Hans. Hey, goedemorgen, Hans. Wat een gezelligheid zeg in die studio. Oh, ja, hè? jongen, je wil het niet weten, je er blag. niet licht over. Ik zag Pino bijna op de, de bureauskool staan. Ja. <lacht> nee, ik, was het liedje, ik was het liedje aan het nasingen. Want het Ray is, als je dat zingt in het Nederlands, is het. Ze, ze draagt een framboze pet. Ik denk dat ik van der hou. Nou, dat is niet echt wel. Uh, categorie <lacht> ja, bestuurdersstoel. Als je dat indient bij een platenmaatschappij, denk ik toch dat je voorzichtig wegsturen... Oké, okay, nou, we gaan het even, even, even hebben over de Formule 1 uh, toch weer. Want uh, komend weekend staat de Grand Prix van Australië op het programma. Ja, onmogelijke tijden, hè? Ja, zet de wekker. onmogelijke tijden, inderdaad. Als je niet voor vroeg uh, opstaan houdt, dan, uh, dan wordt het helemaal een uh, verschrikkelijk uh, weekend. Want uh, de uh, kwalificatie is om 8 uur s ochtends en de race die begint zondag om 7 uur s ochtends. Dus ik, zeg, ik zou zeggen, zet de wekker. Want het kan wel een hele leuke race worden. Er wordt uh, regen voorspeld op zondag, dat uh, maakt het alleen maar is leuk. Is dat zo? Ja, er wordt regen voorspeld op zondag. Oh, wat leuk. Uh, 50 of 60 kans. Dus dat zou leuk zijn. Nou ja, die, die Albert Park, uh, waar het gereden wordt, um, daar uh, zijn uh, vijf bochten veranderd en ze hebben langere rechte stukken gemaakt. En we krijgen nu vier keer een DRS-zone uh, op het circuit. Dat, dat maakt het alleen maar leuker natuurlijk. Ja. Leuk. Ja. Um, um, ja, uh, we gaan kijken of uh, Mercedes er weer een beetje bij komt. Dat zit er niet echt in. Het zal wel weer uh, tussen uh, Ferrari en, uh, en Red Bull gaan. Dat kan bijna niet anders. Uh, Vettel die keert terug in de uh, Aston Martin. Dat is Eigenlijk zijn eerste race. Hè, want hij heeft twee mm -hmm. keer mee gedaan. En uh, ja, eigenlijk uh, maakt het alleen maar leuker op dat hij er ook weer bij is natuurlijk. Uh, nou, het, het is een geweldige race, uh, uh, Albert Park niet zozeer qua spanning, want het is vaak toch een optocht. Ik verwacht nu dat er uh, veel meer gaat gebeuren. Um, die race op zich is mooi. Er komen uh, in vier dagen uh, verwachten ze tot 400.000 toeschouwers, een beetje vergelijkbaar met Zandvoort dan. En op de race dag uh, 150.000. Het is een geweldige sfeer daar. Ik ben er paar keer geweest uh, eind jaren 90. Oh. En uh, ja, ik ben drie keer in Melbourne geweest. Je meent het? Vanaf het centrum naar, uh, met een trammetje naar, uh, naar het circuit toe. Dat uh, maakt het alleen maar leuker, natuurlijk. Want uh, in Zandvoort hebben ze dan die fietsen. Maar daar rijden gewoon allerlei trams op en neer. Dus dat is, uh, maakt het ook alleen maar leuker, natuurlijk. Grappig. Nou, we gaan kijken wat Staat het... er een bonnetje van je in het café? Ik werd net gebeld. Ja, nou ja, ik, wil, ik ga volgende week wel even terug. Op mijn... Prima. Maar dan blijf ik wel drie weken. <laughs> Uh, wat ook in de, in de belangstelling stond de afgelopen week is de terugkeer. Op, ja, eigenlijk de terugkeer van Las Vegas. Uh, ja? Volgend jaar in 2023 gaan ze daar rijden. tijdens uh, Thanksgiving Day. Het wordt een, een nachtrace. En ze rijden nu ook uh, langs uh, de bekende Las Vegas Strip. Ja, goed ja, hè? He? Ja, het is goed, maar het, is, het blijft een beetje een gekunsteld uh, iets allemaal natuurlijk. Uh, want ja. Uh, hoe heet het? Uh, uh, uh, uh, het klinkt erg leuk, hè, met al die, die gokparalijzen en, en dan de Formule 1 erbij. Maar uh, ja, ik weet niet of het echt een goed circuit is, want uh, uh, ze gaan een beetje door die straten heen. En, uh, maar ja, zullen we zullen het zien. Uh, ze zijn er zelf heel tevreden mee, ook door trouwens de coureurs. Uh, uh, dus sommigen hebben gezegd dat ze willen stoppen, maar toch doorgaan omdat ze dan in Las Vegas kunnen rijden. Nou, dat is een <lacht> beetje overdreven. Maar het, het, het, het lijkt erop dat ze erg veel kiezen voor uh, Amerika, hè. Want uh, hebben we hebben volgend jaar drie races daar. We hebben Miami, die komt ook dit jaar er al bij. En we hebben natuurlijk nog de Austin, of de Queen of Americas. Dus uh, drie keer Amerika. En, uh, ja, Zou het iets te maken met het feit dat er een Amerikaanse eigenaar is? <laughs> Liberty <die> Global. Een ja, <laughs> detail. Een detail, en, uh, De belangstelling voor de Formule 1 in uh, Amerika enorm. is enorm. Ja. ja, daarom. En ja, het is toch een interessante markt voor ze uh, natuurlijk. Maar dat betekent ook dat, uh, dat er toch een, een uh, u, waarschijnlijk een Europese reden moet verdwijnen. En uh, er wordt zelfs gezegd dat Monaco een beetje in de gevarenzone zit, maar het ja. zou ook kunnen. Dat die afvalt, dat zou erg jammer zijn, want daar, daar is voor miljoenen geïnvesteerd, nieuwe tribune, <laughs> bij Orange. Uh, ja, dat zou wel erg vervelend zijn als zij volgend jaar niet meer bij dat gaan ze toch niet doen? Uh... Nou ja, je weet het niet, je weet het niet. Dan moet ze toch eentje afvallen. We kunnen want ze zitten nu op 23 wezens, ze kunnen het moeilijk naar 25. Paul, Paul Ricard ook had ik uh, gelezen. Ja, Paul Ricard, maar dat is niet ja, zo erg. Er staat ook op de lijst dat uh, die eventueel afval. Als nou, zal het in ieder geval niet. Want maar is het is toch nou, een beetje gek, uh, Hans? Zo'n Bahrein wordt gewoon voor 10 jaar vastgelegd. En wij moeten maar afwachten of we naar drie keer nog een ja, keer mogen. Nee, ja, dat heeft natuurlijk allemaal met geld te maken. Toch. denk je? Oh really? Ik <laughs> ja, ja, wacht het niet, hè? Iedereen en geld, dat is twee uh, handen op een buik. Hè, dus ja, en al die races in, uh, in het Midden-Oosten, uh, dat gaat alleen maar om geld natuurlijk. Dat Tuurlijk. Is, dat is, uh, jullie ook wel duidelijk, neem ik aan. Oké, okay, uh, dan hebben we uh, bekend is geworden dat Red Bull... Uh, productielijn voor de motoren die in 2026 komen... Uh, die uh, proefbanken zijn al klaar voor die, uh, voor die motoren bij Red Bull. En, uh, ze hebben natuurlijk een uh, vijfde man van Mercedes overgenomen... Waarschijnlijk gaan ze met Porsche uh, in zee. Dat uh, wordt uh, misschien deze week bekendgemaakt. Okay. Uh, Audi, zou, uh, Audi zou dan met uh, McLaren uh, uh, uh, gaan samenwerken. Of gaan samenwerken. Er wordt gezegd dat Audi, uh, Audi de mclaren Rensstal zou opkopen. voor uh, het bedrag van 550 miljoen euro. Maar dat moeten we nog even bekijken. Uh, het, het feit dat Mercedes niet zo goed gaat, zegt Helmoet Marco. Uh, uh, een van de grote mannen bij Red Bull. Uh, dat komt ook omdat de vijfde man van Mercedes naar Red Bull gegaan zijn. Vijftig, hè? Ja, vijfde man. Uh, ja. Uh, en niet de minst allemaal. Dus ja, dat zou kunnen, maar ja, ik weet niet of dat zo is hoor. Maar goed. Uh, maar we krijgen grote veranderingen in uh, 2026. Ik wil niet er dieper op ingaan, maar uh, dan gaan we ook biobrandstof krijgen. Uh, waardoor er helemaal geen uh, uitstoot van schadelijke gassen is. Dus, dan, dan kunnen mensen niet meer zeggen dat. Uh, de Formule 1 vervuilt. Buiten het publiek, we met 10.000 man gelijk het vliegtuig stap, maar dit geldt er zijde. Dus. Ja, nou ja, goed, in ieder geval wij nu op E-10 en dan komt er een biobrandstof. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de normale auto's ook, die uh, uh, ontwikkeling in de Formule 1. Want dat gaat ook weer over op uh, de normale wagens uh, <coughs> die op de weg rijden. Ja, heb ik nog één vraag. Is dat uh, die biobrandstof ook goed voor uh, Franks en uh, Amerikaan? Nou, ik denk het wel, eigenlijk. Uh, weet jij dat, Frank, of je, je oude Amerikanen op biobrandstof kunnen rijden? Nou, dat hangt helemaal af van de samenstelling Of Als daar bijvoorbeeld ook in het kader van het uh, milieu ethanol in zit... Dan, uh, dan is het geen succes. Hoe is het ja. met nul? Ja. Hoe is het met nol, Weet ja. ja. ja. jij dat ethanol? Nee. Ja, jij denkt nu die 98, neem ik aan voor jou. Ja, ik denk uh, helaas is dat uh, de duurste benzine van Shell V-Power... Maar, maar uh, want daar zit uh, al, al dus het stickertje en wat ik er tot dusver over heb gelezen, geen ethanol in. Dus dat is natuurlijk het allerbeste. Dat klopt, nou, dat is alleen maar goed voor die motoren. Denk ik. ik doe het ook voor mijn motor trouwens. Ja. ja, dat is het beste. Dat schijnt toch het beste te zijn. Absoluut. Dus, uh... nou, hey, maar, mag, ik, mag ik wat vragen, Hans? Nee. Uh, wat vind jij van de verslaggeving van PiaPlay? Uh, nou, dat heb ik uh, een paar keer op uh, Facebook ook laten weten, dat ik het heel slecht vind. Ja. In die, zin, in die zin dat zij. Uh, uh, veel te veel houden, ze, ze praten veel te veel, ze zijn met z'n tweeën, ze ja. willen ze allebei laten gelden. En dan vind ik ook nog eens een keer dat, uh, dat ze sommige uh, dingen zo spannend maken, terwijl jij voor de televisie zit. En, ja, je ziet eigenlijk helemaal geen spanning op dat moment. en uh, Zij willen het doen voorkomen alsof het enorm spannend is. Ja, dat, ja, ja, ja dat klopt. En, en, en ze missen denk ik ook nog uh, bepaalde zaken als het, uh, wanneer, wanneer die wagens binnenkomen, in welke pitwindow... Uh, uh, ze zitten met die banden, et cetera. Dat, daar had uh, uh, onze vriend Olaf Mol toch beter kijk op, vind ik. Ja. ja, die zat er ook alles naast hoor, maar door zijn enthousiasme werd er gecompenseerd. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Maar... Je bent ook gewend, ik blijf Weet bij je de weet de wat het probleem is met die twee gasten? Ze hebben namelijk allebei uh, een stem die dezelfde frequentie heeft. Zeker. Ja, je, kan, je kan niet horen wie wie is. Nee. Ja, dus dat, dat is heel irritant. Overigens gaat, ging die, uh, die pit reporter Weet je ook al eerder die we vroeger hadden? Maar ja, Stefaan, Nee, Jack, Jack, nee, oh, Jack, Jack Roy. Roy. Die begon op een gegeven moment ook een beetje als Olaf te lullen, want dat werd een soort kloon van Olaf. Uh, mm, nou, dat ik wat minder lag. Uh, maar, maar vond ik wel goed. Ik vind het meisje wat er nu zit, vind ik. Uh, de, de, de, ja, die die ja pit de reporter. Dat kan je beter niet doen. Of die Ember ja. Brans. Wie bedoel je? Allebei. Okay. Laat ze allebei gewoon thuis zitten en uh, <laughs> dan kunnen ze. <coughs> Zo vaak voor mee. feminisme in de sport. Jij bent, uh, ja. bent dogeloos, Ger. Ja, ja, het heeft niks te maken met, met meisjes en met vrouwen. Amberis uh, doet het op zich best. Ja, die snapt dat wel. Aardig. Geef even meisje... some time, jongens. We gaan nog even verder, volgens mij. Nee, uh, hey, luister Hans. Uh, ken jij je de voetbalnieuws nog gemist, of niet? Ik laat jullie rustig... Uh, nee, ik ja. heb nog een voetbalnieuwtje. Nou ja... Uh, jij? Ik wil nog wel even doorgaan, hoor. Maar... Nee, maar het ging, wat mij opviel was dat... Uh, hij was namelijk afgeschreven... Uh, de, het grote voetbaltalent van Nederland... Mohammed Itaran... Ja, die Jat Jatare, die heeft uh, gisteren voor het eerst is hij weer bij zijn debuut bij Jong Ajax ingevallen. Ooit, Frank? Nee, het was niet zijn debuut, het was een basisdebuut. basisdebuut, sorry, heb je er nee. mee? Hij, ja. en hij heeft mij uh... er ook gespeeld. Hij stelde goed, ja, inderdaad. Uh, ik heb in ieder geval die doelpunten gezien. En um, Hij maakte een schitterende goal, ik ben het oh. gezien. Dat is een prachtig afstandsschot. Ja, maar en, prachtig als zo'n jongen werd afgeschreven op zijn 19e. Dan word, je, dan, moet je even, <laughs> Ger, dan word je op je negentien al afgeschreven... Als meest veelbelovende voetbal. Tof werd de nieuwe Jan Kruij van Nederland bla, bla bla bla. En bedankt. En het een buikje gekregen. En het was dat niet goed in zijn <laughs> hoofd. En weggestuurd bij een club. Er wordt nooit meer wat. Ja, ik hoop dat hij terugkomt. Nou ja, het was gisteren aan tegen Top -os, jongens. Laten ja, er was niet. Het was zeggen, het is een beetje ja, F-bal op dak waar hij tegen stelde. Hij moet het gaan uh, bewijzen straks. Uh, zeker. De grote en, uh, maar ja, dat hij kan voetballen, dat is een ding, ding wat zeker is natuurlijk. Dat is wel duidelijk. Goed voor zijn vertrouwen. Ja, nou, ik denk dat hij wel uh, aan het goede adres is daar. Want hij, hij wordt wel goed begeleid, denk ik. En, uh, uh, ja, je, ik hoop voor hem dat hij, uh, dat hij terugkomt. Dat, die, dat, dat hij het licht gaat zien. Eh? Nou, dan nog even terug naar de fule 1, Lewis Hamilton. Die heeft ook weer wat uh, van zich laten horen, uiteraard. Deze week, uh, nou, dat hij het heel moeilijk heeft. Dat, uh, dat zien we allemaal wel. Maar hij uh, heeft een beetje uh, voorgesorteerd op zijn nieuwe... Uh, Liefde, dat is het acteerwerk. Um, oh, mag uh, ja, nou was je ja, en Adriaan opvolgen. <laughs> ja, ja, ja, De baron. <laughs> er komt een documentaire over hem op uh, Apple TV. Plus. Uh, uh, daar wordt aan gewerkt, daar doet hij zelf uh, ook aan mee. En dan komt er nog een Formule 1-film met Brad Pitt, hè. daar hebben we het eerder over gehad. Is dat zo? Um, ja, dan komt er komt een uh, Formule 1-film met ja. Brad Pitt in de Apple. Pitt Reporter. Ja leuk. <laughs> daar, daar is, is Loewis ook bij betrokken. En hij heeft verteld dat hij um, castings doet voor de andere films. Dus hij wil eigenlijk uh, acteur worden. Dus, uh, nou, dat is dat zijn grote wensen om dat... De modeontwerper uh, ...in die filmindustrie te gaan. Ja, hij, misschien... hij wil toch ook uh, motorracen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo? Dat weet ik niet. Maar ja, dat was toch wel zijn... Hij had gezegd van, uh, als ik nu uh, zou kiezen, zou ik voor motoren kiezen. Ja, maar hij twijfelt ook nog, hij zou ook een pannenkoekenrestaurant in Beverwijk willen beginnen, heb ik gehoord. Maar, maar, maar Beverwijk, ja, hij, hij moet kiezen. Hè? En een Adriaan kledinglijn. Ja, hij ja. moet kiezen. Ja. Ja. Kort, te korte pijpen en pipo schoenen. Jaap, hou je in. Ja, Ik zeg niks. Ga door, dat. Als hij stopt met Formule 1, dan uh, zal hij toch wat anders moeten zoeken. Hè? Want anders krijgt hij natuurlijk financieel ook behoorlijk moeilijk. Goed. Ah. Uh, <laughs> die gooi zeg maar 400 miljoen op de bank staan. Dat is snel ja. weg, hoor. Ik wil nog even twee uh, uh, zaakjes doen van afgelopen weekend. Mathieu van de Poel. Ja. Uh, Wie de neuk is met... Dat is een wielrenner. Oh. oh. <laughs> Dat was mooi, hè? Niet normaal. Die, uh, hij ging dan met de uh, Pogakar uh, uh, sprinten, maar hij wachtte net zo lang dat die andere twee die achter hem zaten, uh, die Pogakar voorbij waren, waardoor die Pogakar ook geen mogelijkheid meer had om uh, bij hem in de buurt te komen. Die zat in een sandwich. Het was gewoon volgens mij heel slim gedaan. Briljant gedaan. Nou, en uh, dan wil ik nog even vooruit kijken naar, de, naar, de, uh, naar dit weekend de Masters dat... in uh, in augustus in <coughs> Ja. Daar zien we waarschijnlijk de terugkeer van de grootste golf van alle tijden. De Tiger. Tiger Woods. Hij heeft een, een, een rondje gelopen, 9 holes heeft hij gespeeld zondag. Dat ging redelijk. Je kan hij het nog, een... denk je? Sorry? Kan hij het nog, denk je? Ja, hij kan het nog goed. Hij kan het nog goed. De afslagen ging goed. Maar de vraag is of hij uh, door zijn rechterbeen, waarmee hij nog steeds een beetje hinkelt, die 18 holes kan lopen. Dat is een beetje het probleem. En uh, ja, rechte rechterbeen is toch, dat ben het ongeluk 14 maanden geleden behoorlijk geraakt. Je kan je hebt toch van die karretjes Ja, die golfkarretjes. Ja, ja, Daar kun je niet vanuit slaan, hè? Je moet lopen, <tie> je moet lopen doen. Ja, oh. Je moet lopen, je moet lopen, je mag niet in een karretje uh, de baan op. Driving of, in golf, dat bestaat of, dus okay. nog niet. Ja, maar dus, uh, nou ja goed, uh, uh, we gaan het zien of hij uh, meedoet. dat maakt hij waarschijnlijk vanmiddag bekend, ik denk het wel. Uh, maar goed, het, het zal met zijn rechterbeen, die uh, toch behoorlijk geraakt is, want er was destijds zelfs sprake van amputatie van het rechterbeen, dat is dus niet gebeurd en uh, nou ja, hij uh, loopt weer, maar of hij het 18-hoofd kan volhouden, dat gaan we meemaken. Oké okay, jongens, dat was een beetje wat mij uh, betreft. Mooi ja, nieuws, Hans. mooi nieuws. Ja, maar leuk nieuws allemaal toch? Allemaal... Baie dank. Ik, ben, ik ben heel enthousiast. Kom je nog op de ja, koffie straks? En vergeet de wekker niet te zetten, hè, komen we Nee, nee. nee. Er, kom je <laughs> nog op de koffie, wordt uh, net gevraagd. Nee, het gebak is op, dus... Uh, oh, okay. Nou, bij jullie... Uh, ja. overmiddag vanmiddag... Uh, ja, even. na de uitzending. Dat ja. uh, zal even doen, toch? Ja, gewoon. man. man. Oké, okay, jongens, tot straks. Yo. Yo doei, doei, doei, I am just a poor boy. My story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests, Still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family,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 The clearing stands a boxer and a fighter by his trade and he carries the reminders of every glove that laid him down or kept him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Mm. Nee, niet goed. Nee, dat was er net over. Dat is best wel uh, voor die tijd. Ja, het is bijzonder. Het is gewoon, dat hoe dat is... gemaakt is met vier spoortjes, was het net over? Vier sporen, zulk vakmanschap. Het is in de zestige jaren. En als je ziet uh, dat tegenwoordig is alles te doen natuurlijk met. Uh, met hoe heet dat? Met een Gitaal. telefoon. Met, met, met, zelfs met een telefoon. Ja, je kunt met een telefoon een en... nummer opnemen. Hè? Ja, zomaar. Een, een, uh, dus, dus er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Maar toen uh, zat je in de studio en had je vier sporen. En met die spoor, vier sporen moest je het doen. Nou ja, jij hebt even toen tussen een paar bakken koffie... en wat rozeetjes door dat filmpje gemaakt uh, in Jaffran toen... van die chopper op het strand. Ja. Qua drone. Oh, die, die zit er die, ook in. Ja, die zit Drone ook Ja, dus dat is inderdaad met een telefoon. Ja. <coughs> maar goed. Hey jongens, uh, we zijn allemaal, uh, neem ik aan, wel eens verliefd geweest in dit leven... en mm -hmm. gek, gekke dingen gedaan. Mm -hmm. Maar je kan altijd gekker natuurlijk, hè? Meen je dat? Zo'n gast in Vietnam... Die had door corona zijn liefje in Mumbai al een hele tijd niet gezien. En uh, dus nou, hij van Ho Chi Minh stad, Vietnam, uh, naar Bangkok gevlogen. En dat bleek dus dat hij geen visum kreeg om door te reizen naar India. Dat is wel Dus hij dacht, nou ja, weet ja. je wat, ik neem gewoon de bus naar Phuket. Ik moet toch wat. Hij heeft een rubberbootje gekocht. Hij dacht, nou weet je, ik peddel gewoon 2000 kilometer. Uh. Ik kan niet zeggen Phuket-Mumbai, dat is een stukje vaar, hè? Ja, daarom. <laughs> maar goed, had hij het beter ook in een goed kompas kunnen... Kunnen investeren. Want hij bleek dus uh, al de weken in de rondte te. <laughs> te ik zie land om binnen te gaan. Op een gegeven moment uh, werd hij aangetroffen door een van de Coast Guard, denk ik. En uh, hij had geen drinkwater en uh, ja, zijn batterijen waren leeg, natuurlijk. Dus op een gegeven moment is hij naar het kantoor van het uh, mokko Himalayan National Park gebracht. Waar? Bus, waar, waar? mokko Simmelan National Park gebracht. Om de ja. de ambtenaren te gaan ja. uitzoeken hoe ze deze man toch kunnen helpen naar uh, zijn liefje te komen in Moomba. Nou ja, het luistert, dit is wel de ultieme daad van verlies. Ik bedoel, ja. de mooiste daad van verliefde is natuurlijk... als je het dan toch over Indië hebt, de Thais Mahal. Dat is natuurlijk gewoon het mooiste ja. de daad van liefde. Want dat heeft die man Moomba's Nahal voor zijn vrouw laten bouwen. Het is maar z'n leem, hè, de Thais Mahal. Mm het -hmm. is gewoon een... Het uh, is even wat anders dan... Uh, en een, een Dan ding plinkers, je, op de Ja. een ingemetselde urn. Ja, dat is. Dus. Ja, dat is mooi, jongens. Ja. Overigens, straks ga ik even de top 10 doen. Ja. Uh, maar, of, of een soort top 10, een soort van top 10 over gekke bekeuringen die je kunt krijgen. Ik zal er even eentje verklappen. Uh, in Denemarken uh, moet je namelijk, voordat je wegrijdt, uh, kun je een bekeuring krijgen als je niet onder je auto kijkt. Huh? Oh, echt ja, je moet altijd even kijken of er geen kinderen onder die auto liggen te slapen. Dat is, de, dat is een wet in Denemarken. Maar er is waarschijnlijk iemand een keertje ooit weggereden vanaf huis. terwijl ze kind onder de auto lag te slapen, eroverheen ja. gereden. Bij een Amerikaanse wetgeving. Nou ja, een beetje Amerikaans, ja. Ja. omdat Toen weet je, mag niet je hond er moest toch een sticker zogenaamd op de Magnetron. Ja. dat je, je hondje niet mocht laten drogen in de Magnetron. Ja. Ja, dit, zal, dit zal ook zo'n rege, gekke regel zijn. Ja, nou, straks nog meer over heel, gekke, heel gekke bekeuringen. Blijf luisteren. Blijf, luisteren. Blijf, luisteren. Blijf luisteren naar ZFM, want straks 40. gaat het gebeuren. Eh, misschien kun je even noemen welke frequentie of hij zit G, Dat is ja. Frank, we zitten de... op uh, kanaal 40. Kanaal 40? Zet hem op Bij de, bij de, bij de, bij de, bij de ZIGO's. Oké. Okay. En bij de KPN? 1367. 1367, dames en heren. Dus ga even naar kanaal 1367. Was dat de slot en, bij Nieuwpoort? Ja, ja, maar dan nee, Bonavatius wordt bij Dokkum vermoord. 1367. Ik ga de, even kijken 13, wat er 17, 17, in Maar goed dat jullie geen uh, goede cijfers voor geschiedenis hebben gehaald, denk ik. Hé, <laughs> hey, en uh, daar kan je ook uh, uh, leuke filmpjes zien op uh, Kanaal 40 en 1367. Uh, en uh, uh, ZFM Nieuws. Dat uh, is uh, een, een, een nieuwskrant. Die, uh, die, uh, die doorloopt. En uh, met informatie. En leuke dingen over Zandvoort. Dus als u naar de radio luistert. kunt u uh, net zo goed naar uh, tv kijken. Nou doe maar niet. En luisteren. Vries die jou? Nee hoor. Oh. Ik doe het niet mee. zich ook Kanaal 40. Dan kunnen mensen luisteren. Naar... Ja, kan je, nou ja. Wij, wij hebben het hier aanstaan. Oh, Oké, okay, cool. uh, het, het gaat het... nou over de workshop Bloemstierkunst. Ja, ik heb hem hoor. Uh, ja. 1367, de slag bij Nahera. Ah. Door Peter I van Castilië gesteund door de Engelse troepen. Dat was dus, uh, dus is wel een slag geweest. Maar de, de, dat jij die niet kent, dus, nou, ja, dat was dus niet benieuwd op de slag bij Nahera. Had ik het kunnen weten? Nou, hij heeft uh, zijn halfbroer uh, verslagen, de Hendrik van Trastamara. Ah, oh, die natuurlijk. ken je niet begrijpen. Gesteund door de dus Franse troepen onder Bertrand du Guesclin. Nou, ja, die ken ik wel. Die ken je toch? Ja. Nou, dus ja, is dat, dat niet de familie van plastic Bertrand? Ja, mooi. Ja. ja. <laughs> Saplan voor ja. ja. ja. ja, me. Saplan voor me. plan voor me. Ja, ja. hoor. Oh, ja. Ja. Oh, ja. Oh, dat is wel kan. Ja, nee. Ga uh, maar even gaan. op zoek. Zie je leuk, hè? Nee, dit nee, soort ik soort geen informatie. Ik was, volgens mij moesten we nog een nummertje van TNTC straks draaien. Ook, ja, hè? ik zal eens kijken of ik hem heb. Omdat, we hadden het net over dat je bandjes gebruikt. Dat, Zoals dat, dat Bohemian Breps, die is geloof ik met 28 sporen lalalala, heel ingewikkeld gedaan. Uh, wat we net hoorden, zijn vier spoortjes en twaalf keer gedubt en nog een keer gedupt. En toen zei Ger uh, dat het nummer I'm Not Alone van TNCC... Nee, I'm Not In Love. I'm Not In Love, I'm Not Alone, I'm Not In Love, tomato, tomato. Uh, <laughs> dat, dat, uh, dat ze een heel, door de hele studio een soort spoor hadden gebouwd. Ja, en, om... en uh, de grap is dat uh, al die, die uh, akkoorden... Die hebben ze apart ingezongen. Dus elke keer moest er weer moest een, ander, er een ander bandje worden gestart... Ja. om weer een andere toonsoort te krijgen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je vroeger gewoon moest knippen. Net als met film. Film moet je slicen, weet ja. wel. Nu kun je. Wij moesten vroeger, ook in het begin, weet jij wel, Gerda... als wij filmpjes moesten monteren voor televisie... dan had je, had je offline en online. Ja. Nu kun je, met zo kun je alles terugpakken en plakken. Ja. Maar dat kan toen niet. Dan moet je eerst... Stukken uitkopiëren, de voor... Ja. En dat was hier natuurlijk ook met muziek. Ja, dat was ook zo. Toch? Ja, zeker. Oh, nou, Absoluut. Nou, dus nou, Ik zal het even laten horen, jongen. Nou, dat lijkt me goed. Hoe het zich uh, ontwikkelde. Doen het ten cc en dan moet je gewoon opletten over hoe onderscheid knap dit is. Ja, wacht even. Het wetende. Moet je zwanger? Nou, naar de fans, hè. Zwanger naar de fans? Op kanaal 40 of kanaal, 40. kanaal 30, 67. De slag ja. bij Nahera. Denk <laughs> erover na, jongen. Wacht even. Heb je hem al? Ten of niet? Ja, ik heb hem. The Greatest Hits. The Greatest Hits. En dan? Uh, maar daar staat hij niet bij. Nou, oh, lekker oh. dan. Welk, welk nummer nee, hadden we sorry. het over? I'm Not In Love. Ja, ik heb hem hier. Oh, je hebt hem. Komt-ie. Hm. Goed, maar zo ja, goed. Ja, dit is uh, John and Van Jalys. <laughs> hey, wat zie je hier? Ik heb je er wat alcohol over laten vallen gisteravond. Heb je ja. zelf Ten genomen net? GELACH <laughs> <laughs> Het is er niet te geloven, dit. Dit is John en Van Tellers. Ja. Ook leuk. Laat maar staan. Laat maar staan. Laat staan. Ja, maar staan. Ja, we we sta. ja, ja, ja, ja, ja, hebben nog uh, drie minuten, dus dan uh, gaan we, oh, ja, dan dan we het niet helemaal uitdraaien. En het, weet je wat het leuke is? Het is gewoon, uh, dit is instrumentaal. En het is ook, dit is ook live radio. Het is ook live radio, Frank. Dat is ook leuk. Hé, blijf je erbij? Ja, ja. Laat <laughs> dat lekker lopen dan. Doei. Tot de klok na twaalf. Oh nee, 11.